4 uur, Jo met het NOS-journaal. Op het Leidseplein in Amsterdam zijn acht Ajax-fans aangehouden door de politie. Vooral wegens het gooien van vuurwerk. Zo'n 500 Ajax-supporters hebben daar de kampioenswedstrijd van hun club tegen Willem II gevolgd. Ze zingen en steken af en toe vuurwerkbommen af. De politie en de mobiele eenheid houden de boel in de gaten. Vroeger werd Ajax na een titel gehuldigd op het Leidseplein, maar sinds dat een paar keer op rellen uitliep is dat verboden. Van antieke Ajax-fans zijn het daar niet mee eens en hebben aangekondigd op het Leidseplein het kampioensfeest te vieren. Vanmiddag werd Ajax voor de 32e keer landskampioen. De huldiging van de spelers en de technische staf... begint over een half uur om half vijf op het terrein naast de Arena. Het lijkt erop dat komende dinsdag de eerste warme stranddag wordt van het jaar. Volgens Weerbureau Weerplaza liggen de temperaturen de komende twee dagen... tussen de 20 en 25 graden met veel zon en weinig wind. Morgen is de wind aan zee nog aanlandig. Daardoor wordt het ondanks de zon niet warmer dan 13 tot 16 graden. Maar dinsdag draait de wind naar het oosten. Weer Plaza verwacht op de stranden van Noord- en Zuid-Holland... temperaturen van rond de 20 graden. Het zeewater is met 10 graden nog koud. Het strandweer houdt waarschijnlijk niet lang aan. Woensdag trekt het een koufront met regen over het land.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 Op 14 plaatsen in het land zijn de gratis bevrijdingsfestival volop aan de gang. Op 40 podia zullen in totaal 250 artiesten en bands optreden. Miss Montreal, Jeff Special en rapper Dio treden op een aantal van die festivals op. Ze worden met een helikopter rondgevlogen. bevrijdingsdag wordt vanavond afgesloten met het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Het weer zonnig en droog. Temperatuur 16 tot 20 graden. Op de stranden iets minder warm. Morgen nog iets warmer. In het binnenland wordt het dan 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Wie was de tovenaar van Ter Apel?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 Vier minuten over vier, het vijfde uur van langs de lijn. Met zometeen natuurlijk de huldiging van Ajax in de buurt van de arena. En er wordt nog altijd gehockeyd. Amsterdam tegen oranje Zwart, Geert de Groot. Nou, met 61 doelpunten was Oranje Zwart de minst scorende ploeg van de top 5 in de hoofdklasse. Ruim de minst scorende ploeg tegenover Bloemendaal bijvoorbeeld 83. Maar vandaag in deze wedstrijd hebben ze al 10% van die productie erbij gescoord. Want het is inmiddels 2-6 geworden in het voordeel van Oranje Zwart dus. Rashid was weer het maker van het doelpunt van Oranje Zwart. En er zijn nog te spelen. 8,5 minuut. Het is 6-2 voor Oranje Zwart. En misschien komt er nog wel eentje bij. We volgen ook de tweede etappe... Van de Giro d'Italia aan ploegentijdrit en Sebastian Timmerman. We kijken natuurlijk allemaal naar Herlings in de MX2. En die is zojuist van start gegaan voor de tweede man. Stond helemaal aan de binnenzijde. Want gisteren had hij de kwalificatie-heat gewonnen. En net als in de eerste man is hij uh, het beste weg. Laat de koppeling op het juiste moment los. En stuurt als eerste door de eerste bocht naar links in de eerste man. Liep hij in de eerste ronde al zes seconden uit op het veld. En na een half rondje in deze tweede man ligt hij zeker ook alweer... een seconde of twee, drie voor op de concurrenten. En verder dit uur natuurlijk veel reacties van de Nederlandse voetbalvelden. En een blik over de grenzen leert ons... Dat het een kwartier voor tijd bij Anderlecht tegen Standard Luiker. Zeer belangrijke wedstrijd voor de ploeg van John van der Brom. 2-0 staat voor Anderlecht. Beide goals werden gemaakt door Guillaume Gillet. album Strange Land* and Silenced by the Night. We gaan weer even naar het hockey Amsterdam tegen Oranje Zwart. Een doelpuntje halen bij Gerard de Groot. Ja, maar niet bij Oranje Zwart zoals we de vorige flits uh, verwacht hadden. Oranje Zwart op jacht naar meer treffers, naar meer doelpunten tegen een uh, ongeïnspireerd... Uh, Amsterdam, maar Amsterdam scoort wel uit de strafcorner. Die krijg je dan op een gegeven moment als je toch in de buurt van je tegenstander bent, in het cirkel van je tegenstander bent. Rob Tigges dit keer scoorde de strafcorner voor Amsterdam omdat take Takema op de bank zat. Hij heeft al eerder gescoord vanmiddag uit de strafcorner. En het is inmiddels 6-3 in het voordeel van Oranje-Zwart dat op weg gaat, ik heb het al een paar keer gezegd vanmiddag, naar de koppositie, na de reguliere competitie. Als de playoffs aanstaande donderdag gaan beginnen. En zal dan spelen tegen Kampong. Kampong dat ruim voor staat tegen Laren. Giro d'Italia, de ploegentijdrit Gio Lippens. Robert Geestig hoorde ik van de week zeggen dat hij op het podium wil. Dan is die ploegentijdrit wel belangrijk voor je uitgangspositie. Hè? Zeker, en dan moet je scherp zijn in de Dan Moet je in ieder geval zorgen dat je de klasse mensmannen erbij hebt in die ploeggertijdrit. Met negen man zijn ze van start gegaan. En Blanco kwam zojuist over de streep naar die 17 kilometer in Forio. In voorlopig de snelste tijd. Maar dat is niet zo verwonderlijk. Want er zijn maar twee ploegen voor Blanco gestart. Colombia en AGDR. Maar die tijd van 22.33 belooft wel veel. Gemiddelde van 46 kilometer per uur dik. En Robert Geesink zat bij de zes mannen die daar als blok over de finish kwamen. Drie man dus eruit gegooid, overboord gegooid. Maar dat kun je hier wel permitteren als die klassementsmannen er maar bij. Zitten. En ik zag ook Wilco Kelderman, een van de andere klassementsmannen natuurlijk van uh, die ploeg uh, Blanco. Zag ik ook uh, mee uh, met de eerste zes over de streep komen. Voorlopig tussen snelste tijd en kijken we naar de tussentijden. Tussentijden na 7,9 kilometer zijn er al wat meer ploegen doorgekomen. Inclusief Saxo, inclusief Lotto. En die rijden allemaal langzamer dan Blanco. Met name de tweede deel is erg technisch. Ik zei het al, er zit een klimmetje in. 7% gaat het daar uh, omhoog en dan een wat lastige afgelopen. Afdaling met een paar scherpe bochten. Maar Blanco is daar in ieder geval goed doorheen gekomen. Nu kijk ik trouwens naar de ruggen van de mannen van Team Sky. Ja, zij zijn nog met zijn negenen. Zij hebben natuurlijk de grote favoriet misschien wel voor deze ronde. Bradley Wiggins hebben zij daar aan boord zitten. En zij zijn misschien wel, misschien, weet ik eigenlijk wel zeker... de grote favoriet voor deze ploegentijdrit. Ik ben erg benieuwd wat zij zo meteen gaan noteren op die eerste tussenkomst. Dat zal over een seconde of 10 à 20 gaan gebeuren. Want zij tikken nu de 10 minuten aan met die ploegentijdrit. En weten we dat Blanco daar op dat eerste tussenstukje, op die eerste tijdmeting... Thank you. 10.25 liet noteren. Ben ik toch erg benieuwd wat Team Sky zo meteen laat zien... als zij dan daar doorkomen. Terwijl we nu kijken naar de binnenkomst van Bardiani. Italiaanse ploeg in het uh, gifgroen. Zij hebben nog maar vijf man over. Maar uh, dat is eigenlijk niet zo interessant. Wij willen toch heel graag zien wat Team Sky daar gaat noteren... op dat tussenpunt. Het uh, wordt ons niet vergund. Want we kijken nog steeds naar de binnenkomst van dat uh, Bardiani... van die Italiaanse ploeg. Die in ieder geval niet in de buurt gaat komen van de tijd van Blanco. Want zij noteren op de finish. Even kijken, daar komen ze aan. in 22, 45, 46, 47. De tijd loopt dan door 22, 47. Voorlopig de tweede tijd achter Blanco. Maar wat interessanter is, is om te weten wat Team Sky laat doen. Voorlopig krijgen we het niet in beeld. We krijgen het ook niet op de computers uh, bij uh, die we hier zien met de tussentijden erbij. Dus moeten we nog even afwachten wat Sky... Daar komt Sky trouwens, daar laten ze het ons zien. Kijken naar de tijd van Blanco. 10.25 was de snelste tussentijd van Team Blanco. Daar komt Sky. Die gaan in ieder geval uh, sneller rijden. Lijkt het, het uh, zelfs behoorlijk sneller. 10, 12, 13 seconden sneller dan Blanco voor Bradley Wiggins en zijn maten op de tussentijd. Gerard de Groot heeft al heel wat doelpunten in zijn leven gezien. Ja. Maar is er weer één bij, Gerard. Ja, en weer voor Amsterdam. Meer dan leuk kan je het niet noemen natuurlijk. Het is 6-4 geworden. Weer een strafcorner. Weer op Tiggers. Taken Taken maar blijft aan de kant in die slotfase van de wedstrijd. Tiggers neemt het over en doet dat Doeltreffend. Dit keer niet rechtstreeks. Maar een afgeschoven variant. Rob Tigges, dus voor de vierde voor Amsterdam. Maar de marge is nog steeds twee. En de seconden op de klok zijn vier op dit moment. En als dat allemaal goed is meegeteld, dan duurt de wedstrijd niet lang meer. En dan weet Oranje-Zwart dat het hier in ieder geval de reguliere competitie gaat winnen. De tijd is gespeeld. Maar, maar, maar. Amsterdam heeft in ieder geval een strafcorner binnen. En die wordt natuurlijk nog genoeg. En als hij erin gaat, dan wordt het de vijfde voor Amsterdam. Dan wint Oranje-Zwart nog met 6-5. En dan is het over en uit voor deze competitie van Amsterdam. Robert van der Horst, de aanvoerder van uh, Oranje Zwart... schudt al de handen van de Amsterdam-spelers en zegt... jongens, jammer, doe je best bij deze strafcorner. Schiet hem er wat mij betreft in. Maar wij gaan gewoon deze wedstrijd winnen. Wij gaan als eerste naar de play-offs die aanstaande donderdag beginnen. Wij gaan tegen Kampong spelen. Kampong speelt dan eerst thuis. En wat er verder gaat gebeuren op die ranglijst... bij de nummers 2 en 3 tussen Bloemendaal en Rotterdam... de standen tussenstanden bij de andere wedstrijden... Rotterdam 5-2 tegen Scharweide en Rotterdam 4-2 tegen Vordaan. Dat lijkt erop dat Bloemendaal tweede gaat worden. En deze bal gaat er niet in. Het is nu definitief voorbij. Amsterdam verliest de kampioen van vorig jaar. Amsterdam verliest in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie met 6-4 van oranje-zwart. Dat geeft dan de play-offs komende donderdag. Rotterdam speelt dan Thuis tegen Bloemendaal en Kampong speelt thuis tegen Oranje-Zwart. Gaan we nog even snel naar Sebastian Timmerman. MX2 herlings-herlings-herlings nog altijd inderdaad. 11 minuten is hij alweer onderweg in de tweede mars. zo'n mars duurt 35 minuten en twee ronden. En Erlings heeft inmiddels alweer een voorsprong opgebouwd van bijna 20 seconden op Ferris. Dean Ferris die op de tweede plaats ligt. Dat is een rijder uit Australië die twee maanden geleden keihard ten val kwam in Halle in Nederland. Bij een wedstrijd om het Open Nederlands kampioenschap. Daar zijn sleutelbeen brak en een rib brak. Maar in ieder geval weer op de motor zit. Is teruggekeerd. En de best of the rest is op dit moment... in Gueda. Dat ligt een kilometer of 40, 50 onder Porto. Een beetje het noorden dus van Portugal. Goede omstandigheden, zon overgrote graad of 25. En om te voorkomen dat het circuit een enorme stofbende zou opleveren... heeft de organisatie behoorlijk gesproeid tussen de eerste en de tweede manches in. Maar daardoor is het circuit dat bekend staat als het circuit van de Rode Aarde... een beetje een circuit geworden dat nu een ja, kleine modderbende is geworden. Vooral de rijders achter Jeffrey Herlings, Die zie je zo nu en dan al behoorlijk besmeurd rondrijden de Herlings heeft daar allemaal geen last van. Kan rustig zijn lijnen uitkiezen. Kan rustig de ideale positie uitkiezen op het circuit. En sprint makkelijk van bult naar bult. Hij ligt dus op de eerste plaats. Ferris dus tweede. Jordi Tixier, De nummer twee in de stand om de wereldtitel. De teamgenoot van Herlings. Die in de eerste manche veel fouten maakte. Zevende wet. En daarmee kostbare punten verloor. Ligt nu voorlopig op de derde plaats. En daarachter zien we op de vierde plaats. Klenk Koldenhoff. De andere vaste Nederlandse Grand Prix rijder. Doet het goed staat derde in de stand om de wereldtitel voordat deze uh, Grand Prix wordt uh, verreden. Maar ook Koldenhoff had een moeilijke eerste manche. Ze kwam daarin niet verder dan de dertiende plaats. Voorlopig gaat het in deze tweede manche een stuk beter. Want uh, Koldenhoff ligt op die vierde plaats. Een seconde of vier achter zijn voorganger. Achter die Jordi Tixier. 22 minuten nog te rijden. Plus twee ronden in deze tweede manche. Herlings soeverein aan de leiding. Keren wij terug naar de Amsterdam Arena waar Ajax tegen Willem II eindigde in 5 0 Ajax daardoor landskampioen, al onbekend. En Willem II is daardoor officieel gedegradeerd na één seizoen in de Eredivisie te hebben verkeerd. Met opgeven hoofd terug naar een niveautje lager. De collega Han Kok in gesprek met de coach van de Tricolores, Jurgen Streppel. Ja, het is een groot contrast hè. Ajax hier feest, uh, jullie degraderen. Hoe is dat? Ja, een beetje onwerkelijk natuurlijk. Als ja, je hier naartoe rijdt naar de arena en uh, je ziet al uh, de menigte hier staan om uh, dat ze graag aan die wedstrijd beginnen. Uh, dat wilden wij ook graag, maar we waren gewoon uh, vandaag uh, niet, niet bij macht om voor een stunt te zorgen. En dat, en dat zag er natuurlijk al van tevoren ook uit. Nou, hoe ga je die wedstrijd in? Hè? Je zegt het al: we komen hier aan. De mensen staan al klaar om feesten vieren. Ja. Ja, jullie komen hier bijna naartoe als een soort kanonnenvlees. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, zo hebben wij dat ook geprobeerd om, dat, uh, om, um, om daar onze motivatie misschien nog wel wat extra uit te halen, maar het was, uh, het was niet genoeg, ik denk dat we in het begin het aardig hebben gedaan, 1 tegen 1 proberen te spelen, volgens mij kregen wij in het begin de kansje met, uh, met Ricardo, uh, maar goed, dat mocht niet zo zijn, en, en, uh, en, de, en op het moment dat we dan even niet bij de les zijn of verkeerd zijn te dekken, ja dan is 2-0, dan is de wedstrijd gespeeld, de eerste helft vond ik het best aardig gaan, de tweede helft was de over en uit. Is terecht dat Willem II degradeert?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 Lekker om uh, hard in je auto te draaien met stoplicht. Hè? Deze Robin Thicke met uh, blurred lines. We gaan naar ADO Den Haag. Feyenoord. Feyenoord moest het doen. ADO Den Haag deed het van duinen. Lekkere goal. 1-0 Holla uit een strafschop. 2-0 was de ruststand. En Feyenoord kon eigenlijk niks terug doen. Geen de slotseconden Nog een penalty. Maar ook die was niet besteed aan de Rotterdammers. schoot hoog over. En dus een mooie middag voor ADO. Dat ook nog altijd een klein beetje uitzicht houdt op een uh, play-off plaats. Om dan weer voor de Europa League te gaan spelen. De zevende of achtste plaats dus. Er wordt over gesproken door Frank Snoeks met de coach van Ado-Marie Stijn. Het was fijn hoor, dat hij hier nog speelde voor de tweede plaats... maar jullie hadden de bevlogenheid die er eigenlijk bij hoort. Ja, dat klopt. En dat was ook wel nodig, vond ik. We hebben een hele, een hele uh, moeilijke reeks achter de rug. Want ik vond dat mijn ploeg uh, het zelf heeft laten liggen. Onder andere Groningen uit, vorige week tegen VVV. Dus, dus ja, ik miste bij mijn ploeg een aantal weken de echte wil om in ieder geval voor die play-offs te gaan. En uh, ja, ik heb vandaag in ieder geval aangegeven, van, uh, maak er een geweldige wedstrijd van. En dan kijken we aan het einde van de, van, de, van de dag wel hoe hoog we staan. Nou ja, dat bleek geholpen te hebben. Behalve trots. Wat je zult voelen uh, om deze wedstrijd en dit resultaat. Heb je daar ook iets van boosheid? Van waarom dan nu opeens wel? Ja, natuurlijk. Want uh, tegen, tegen Feyenoord, uh, uh, dat heb ik een aantal weken geleden gezegd. Zo'n wedstrijd kan alle kanten op. In de Kuip heb je dat ook gezien. Toen waren zij de gelukkige. Maar hadden we eigenlijk meer verdiend. Ja, de, de, tegen Ploegas, als RKC en VVV. Uh, ja, daar hebben we het laten liggen. En dat is, dat is doodzonde. Want dan zijn dit bonuspunten die je uiteindelijk... wel uh, naar, naar die play-offs hadden kunnen brengen. Dat schijnt nu alsnog wel te kunnen, want het deurtje is niet dicht. Nee, dat begreep ik ook. Dus, dus ja, bijzonder trots op, op de spelers dat ze wat ze hebben gepresteerd vandaag. Maar dan met toch wel een klein beetje katerig gevoel. Omdat ja, als we dit twee weken eerder hadden, op hadden kunnen brengen... Dan hadden, we echt, uh, dan hadden we het in eigen hand gehad. En nu ben je afhankelijk van de uitslagen op de andere velden. Wij gaan uh, na dit interview met Marie Stijn even snel naar Gio Lippens. Want uh, Gio, je hebt een uh, nieuw snelste tijd, begrijp ik, in de Giro tijdrit. Ja, ik heb hem nog niet, want ze zijn nog niet binnen. Maar ze gaan wel degelijk de tijd van uh, Argos, uh, van uh, Blanco, verbeteren. De ploeg van Bradley Wiggins, de ploeg van uh, Sky. Want die hebben nu nog 200 meter te rijden. En dan komen ze, ik denk, wel een uh, seconde of 30 onder de tijd van uh, Blanco. Daar dalen ze dan af. Die laatste bocht naar rechts. Een flauwe bocht. En dan komen ze door de finish. En kijken we naar de eindtijd van Sky Pro Cycling 22.05. En dat betekent dat ze 28 seconden sneller zijn. 28 seconden sneller over 17,4 kilometer. Dan de ploeg van de Nederlanders. Dan de ploeg van Robert G. Sink, Kruiswijk, Kelderman. Noemen ze allemaal maar op. We kijken nog even naar het overzicht. Sky is dus de snelste tijd. Dan Blanco op de tweede plek. Derde plek voor Bardi. Maar die tijden die kunnen allemaal ook wel weer verbeterd gaan worden van de achtervolgers van Sky. Want ook Vini Fantini. En dat is toch wel opvallend hoor. Italiaanse ploeg. De ploeg van Stefano Garzelli. Ooit een grote meneer in het uh, wielrennen. Die rijdde toch ook wel heel snel over het parcours. Want die had op de tussentijd hadden ze een snellere tussentijd dan uh, Blanco. De tweede tijd achter Team Sky. Zij rijden nu nog met z'n vijven. Dat Fini, Fantini. En dan ben ik toch benieuwd of zij dan ook uiteindelijk onder de eindtijd van Team Blanco gaan komen. We kijken nog even voor het overzicht op de finish. Want laten we ons daar maar op concentreren. Niet te veel tussentijden noemen. Sky dus de snelste voorlopig aan de finish. Voor Blanco, voor Bardiani. Dan gaan we verder naar beneden. En komen we op de laatste plaats. De achtste plaats tot nu toe. Komen we Team Argos Shimano tegen de Nederlandse ploeg van de sprinters. Zullen we dan maar zeggen. Van John Dekenkop met name. Die het zal moeten gaan doen in de vlakke etappes. Die staan voorlopig dus als slechtste genoteerd. Die hebben een achterstand van 1 minuut en 13 seconden op de tijd van Team Sky. Maar dat zal ze allemaal niet al te veel doen. Want Argos is er dus voor die etappenoverwinningen... voor misschien wel een dagsuccesje in deze Giro. Voorlopig dus de snelste tijd door Team Sky... Het kan zomaar zijn dat die tijd de komende tijd blijft staan... totdat we dadelijk de laatste ploeg over de finish hebben gekregen. één wordt er gehuldigd in Amsterdam... waar Ajax landskampioen is geworden. En vandaar dat we het hockeyoverzicht iets naar voren hebben geschoven. Geert de Groot. Ja, Taco, eh, moet je nog naar de huldiging van Ajax zo? Nou, ik ga maar even kijken, denk ik. Ja, ja. ja dat is heel mooi. Ja. Want hij blijft een Amsterdammer, de verliezende coach, Taco van der Honert. Want Amsterdam verliest met 6-4 van Oranje-Zwart. En Amsterdam haalt dit keer niet de play-offs. We gaan erover praten zo direct met uh, Taco van der Honert. Eerst even de andere uitslagen. HGC wint met 1-0 van... Pinoquet, heel belangrijk, want Scharweide verliest met 7-4 van Bloemendaal. Waardoor HGC de play-outs ontloopt en Scharweide samen met SCSC play-outs moet gaan spelen. Want SCSC speelde 1-1 bij Den bos. en Voordaan verloor bij Rotterdam 2-4. Dus van Vordaan in ieder geval gedegradeerd. De top is oranje-zwart, Bloemendaal, Rotterdam, Kampong. We missen Amsterdam, Taco. Ja, dat is, uh, dat is heel droevig. Daar uh, zijn we zelf natuurlijk uh, heel bedroefd over. Maar het is, uh, ja, we hebben voor de winststop te veel punten laten liggen. Ik denk, uh, na de winststop hebben we het gewoon goed gedaan. Dus uh, ik denk dat we een van de teams zijn met de meeste punten na de winterstop. Alleen daar hebben we helaas niks aan, want we stonden al te ver achter. Dus uh, erg jammer. In die beginfase, het begin van de competitie, mis je door blessures Take Takema. Uh, Floris Evers is er niet bij, die is op wereldreis... Uh, dat zijn belangrijke spelers. Heeft het daaraan gelegen dat je toen zoveel punten verspeelde? Ja, nou zeker. Ook daaraan ja. Zeker. We hadden geen, we hadden geen corner. Tenminste, onze eerste cornerman was er niet. Floris was weg. En daarbij hebben we afscheid moeten nemen van zo'n uh, 60, 70 jaar hoofdvlas uh, Klaas Vering, Geert-Jan Christian Timman achterin. En daar hebben we allemaal jonge jongens voor teruggekregen. Dus wat dat betreft uh, is het een uh, hartstikke nuttig jaar geweest. Ook voor de jonkies, zeg maar. Om, uh, voor de nieuwelingen. En dat hebben we uiteindelijk na de winst op uh, onwijs goed opgepakt. En het is, uh, alleen het gat was altijd groot. Je hebt al eerder afscheid genomen voor jezelf hè, van die play-offs... nadat je hier van Bloemendaal verloor. Ja, dat was eigenlijk de, daar had dat nog gekund. Als we die gewonnen hadden, zaten we er middenin. En dat was eigenlijk de, toen hadden we het niet meer in eigen hand. En uh, de, de teams boven zijn, uh, zijn zo sterk. Je ziet het aan het puntenverschil. Wij staan de Pinocase, het zesde. Die staan volgens mij meer dan twintig punten onder ons. Dus het, uh, uh, dat verschil is gewoon giga groot. Dus uh, normaal zit je met 37, 38 punten in de play-offs. En nu moet je er volgens mij 47 hebben of zo. Ja, minimaal. Uh, dat klopt. Uh, 47, 50. Kampong uh, ja. met 50 punten bij de play Die vier ploegen, Oranje-Zwart, Bloemendaal, Rotterdam en Kampong. Uh, kan je daar naar kijken? Kan je al zeggen van nou, ik vond uh, Bloemendaal uh, de betere of Oranje-Zwart. Uh, wie is de grote favoriet voor de titel straks? Nou, het Bloemendaal blijft natuurlijk een uh, levensgevaarlijke ploeg. Alleen ik vind OZ dit jaar wel, uh, die hebben zo'n uh, stabiele basis. Dat die, ja, die verliezen bijna niet. die kunnen zo goed verdedigen. En ze komen er nou, vandaag ook weer. Wij kregen eigenlijk alle hoeken van je. 6-4 is een beetje overdreven. Dat wij er nog vier maken is eigenlijk een beetje tegen de verhouding, denk ik. Want ik vond het echt heel goed. En wij waren natuurlijk al een beetje... We hoorden na een kwartier al dat kamp ook al ruim voor stond. Dus dat was voor ons wel klaar. Uh, maar ik, vind, uh, ik, ik geef Ozette een hele goede kans. Geen voetbaltitel in Eindhoven, maar wel een hockeytitel dus. Ja, dan, dan doen wij de voetbaltitel dit jaar en dan doen de hockeyers doen de titel in Eindhoven. En jullie kunnen nog het seizoen redden. Ik heb het al aangegeven vanmiddag. Een beetje redden, althans, door de Eurohockey League te winnen in, uh, met Pinkster Weekend in Bloemendaal. Ja, nou dat vind ik een beetje. Ik vind dat nog steeds een uh, ontzettende mooie titel hoor, als je die wint. Dat is best wel een hoofdprijs als je de EAO wint. En uh, die kunnen we nog steeds pakken. Dus wat dat betreft hebben we alles om nog uh, een paar weken voor uh, om door te gaan. Nou, denk ik dat ik je een heel klein beetje ken, uh, Taco. Uh, na zo'n teleurstellend seizoen bij Amsterdam, als coach, uh, je kan, moet nog Euro-Hockey League spelen. Maar ben jij niet iemand die zegt na zo'n seizoen van nou, ik heb het wel gezien? Nee, juist niet. Ik zou het eerder gezien hebben als ik uh, kampioen was geworden, denk ik. En ik denk ook dat we met de hele groep uh, nog lang niet het gezien hebben. Want we hebben allemaal wel. de hele groep zit er ook zo in, hè, dat we dit jaar gewoon ja, wel, uh, we zijn slecht zijn begonnen. En uh, stiekem is het ook zo, als je twee keer kampioen wordt, dan, uh, je hebt iets in, to, hoe vaak je toch tegen elkaar zegt dat je het niet moet hebben, je hebt iets nonchalant over je. We zijn te slap begonnen. En als je een jaar geen kampioen, zelfs de play niet haalt, dan zou dat een extra motivatie moeten zijn om volgend jaar uh, heel goed uit de startblokken te gaan. Dan gaan jullie dus iets rechts zetten? Ja, zeker. Dat is wel zeker het plan, ja. Oké, okay, de play-offs gaan dus beginnen. Zonder Amsterdam, uh, Taco bedankt. Ja, je kan naar Ajax toe gaan feesten. Ja. Uh, Kampong is vierde geworden, 50 punten. Daarboven Rotterdam 51 punten, Bloemendaal 51 punten. Maar Bloemendaal is uh, tweede op de ranglijst... omdat ze één wedstrijd meer hebben gewonnen. En Oranje-Zwart, uh, Taco uh, van der Hoon, dat zei het net al... toch wel stiekem een beetje de favoriet voor de landstitel. 53 punten uit 21 wedstrijden. En onderaan de ranglijst HGC ontspringt de dans met 20 punten uit 21 wedstrijden. Schawijde 18 uit 21, SCRC 10 uit 21. Scharweide en SCRC spelen play-outs met ploegen uit de overgangsklasse... en voordaan degradeert rechtstreeks naar de overgangsklasse... 8 wedstrijden gespeeld, sorry, 22 wedstrijden gespeeld natuurlijk... en 8 punten. Dit is Radio 1. Het is vrijwel half vijf, straks horen we alles over dat mooie weer daarbuiten. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Nog altijd worden er lijken gehaald uit de puinhopen van de ingestorte textielfabriek in Dakha. Dodental staat nu op 610. Het is niet bekend hoeveel mensen er nog worden vermist. Volgens de autoriteiten in Dhaka zouden er nog zo'n 100 mensen onder de puinhopen liggen. Maar gevreesd wordt dat het er nog veel meer zijn. Een man die dood werd aangetroffen op een strandje bij Gorkum... blijkt bij nader inzien nog in leven. Zieke broeders die zich over de man ontfermden... stelden vast dat hij dood was en dekte het lichaam af. Rechercheurs van de technische recherche die er later bij kwamen... stelden tot hun verrassing vast dat het hart van de man nog klopte. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Thaise koning Pumipol heeft verstek moeten laten gaan... bij de feestelijkheden ter gelegenheid van zijn 63ste Kroningsdag. De 85-jarige koning ligt al sinds 2009 in het ziekenhuis... en verschijnt zelden in het openbaar... Hij is de langzittende vorst ter wereld en staat in hoog aanzien in Thailand. En bij de Arena in Amsterdam begint dadelijk de huldiging van Ajax. De Amsterdammers werden vanmiddag voor de 32e keer landskampioen door een 5-0 zege op Willem II. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Millemijn Hubert. Op heel veel plekken schijnt de zon. Maar verspreid over het land zijn er inmiddels ook wel wat stapelwolken ontstaan. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vlak langs de kust is het door wind van zee echt gevoelig frisser. Morgen is het opnieuw zonnig en ook vrij warm, met op de stranden weer kans op zeewind en daarmee ook wat lagere temperaturen. In het oosten van het land wordt het morgen lokaal 20 tot, 24 tot 25 graden. De wind is ochtends zwak en veranderlijk, maar wordt in de middag zwak tot matig en draait geleidelijk aan naar het noorden. Verder is er wat sluierbewolking en later kunnen er in het zuiden wat stapelwolken binnendrijven. En dinsdag komt de warmte wel op de stranden. Dan is de wind namelijk nog verder gedraaid, komt dan uit het oosten... en daarmee is de kans op zeewind erg klein geworden. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden... en de dag kan afgesloten worden met een lokale onweersbui. En na dinsdag gaat het weer veranderen. Woensdag passeert er een koufront waarbij het enige tijd gaat regenen. Erna is het kwik flink gedaald. Op donderdag, Hemelvaartsdag, wordt het maximaal 15 graden... en staat er, zeker in de middag, veel wind. ABB verkeersinformatie vielen op de ringweg van Amsterdam. De A10 West na een ongeluk in de buurt van Westpoort. Er staat 2 kilometer, de oprit bij Westpoort is dicht en de rijstrook. Het is voorlopig verstandig om te rijden via de A10 Zuid en de A10 Oost. Sportradio NOS, okay. Zometeen de huldiging en het vervolg van de ploegentijdrit in de Giro d'Italia... maar eerst naar de Grand Prix van Portugal. Motocross dus met de tweede man, Sebastian Timmerman. En Jeffrey Erlings nog altijd aan de leiding... en ligt ver voor op zijn eerste concurrenten... maar hij heeft niet zoveel scherpte als in de eerste manche... Want we zagen hem toch weer een paar keer in de fout gaan. Of weer, eigenlijk uh, zagen we hem nu een paar keer in de fout gaan. En dat deed hij in de eerste manche niet. Ging een keer uh, onderuit. Een keer liep uh, de machine vast in een van de diepe sporen op het circuit van Agueda in uh, Portugal. Maar herlings kan het zich allemaal permitteren. Want hij ligt ver voor, meer dan een halve minuut... op de eerste achtervolgers. De eerste achtervolger is Dean Ferris, de Australiër nog steeds. Maar die wordt nu opgejut door uh, Jordi Tixier uit Frankrijk... de teamgenoot van Jeffrey Herlings. en door Glenn Koldenhoff. De tweede Nederlander dus uit het uh, uh, Grand Prix uh, Circus. En Koldenov komt dichter in de buurt nu bij Tixier. Die begint uh, Tixier op te jutten. En dat is mooi om te zien, want Koldenhoff kwam er in de eerste matchen toch niet aan te pas. eindigde buiten de top 10. En dat terwijl hij toch op de 13e plaats staat in de stand om de wereldtitel. Nu zit hij aan het achterwiel van uh, Jordi Tixier. Tixier heeft uh, de nummer 2 in deze match Ferris eventjes moeten laten gaan. Daar zit weer een seconde of twee tussen. En hij uh, weet dus dat Koldenov nu de druk... Op op zijn schouders begint op te voeren. Jeffrey Herlings moet dadelijk nog vijf minuten rijden. Plus twee ronden. Dan zit deze tweede man erop. Hij gaat dus nog altijd met groot gemak aan de leiding. En inmiddels heeft Anderlecht in België gewonnen van standaard Luik. Zeer belangrijke wedstrijd voor de ploeg van John van der Brom. De Merseyside Derby in Engeland. Tussen Everton en Liverpool is op Anfield Road geëindigd in 0-0. Heel veel Italianen zijn in afwachting van het landskampioenschap van Juventus-Giolippus. Maar jij kijkt naar de tweede etappe, de ploegentijdrit. Vakantsolei al binnen? Ja, Vakantsolei is binnen overigens Juventus. Dan zullen ze in de buurt van Napels, waar nu gereden wordt, niet zo enorm in geïnteresseerd zijn. Die kijken natuurlijk naar Napoli. Ooit een hele grote club. Nou, tegenwoordig doen ze het er ook wel weer aardig. Maar goed, laten we er maar niet te ver op doorgaan. Vakantsolei is inderdaad binnen. De Nederlandse vakantieploeg. Het weer is ook typerend voor... Ja, de activiteiten van de sponsor. Want het is echt prachtig weer daar op Ischia. Op dat uh, mooie eiland voor de kust van Napels. een vakantie is binnen in de vierde tijd voorlopig. Net iets achter uh, de ploeg van Blanco. Zes seconden scheelt dat. Met Blanco dat voorlopig nog op de derde plaats staat. Achter Sky. Ik zei het al, die hebben tot nu toe de snelste tijd gereden met 22 minuten en 5 seconden. Tweede plek, verrassend hoor, voor Vini Fantini. De ploeg dus van Stefano Garzelli, Italiaanse ploeg. Meestal toch niet echt geweldig goed in dit soort activiteiten als ploegentijdritten. Maar ze hebben blijkbaar alle ja, zaken even goed op een rijtje gezet daar. En ze hebben hier een hele, hele fatsoenlijke tijd gereden. Achter Blanco en Vakantse zien we kennendeel, en dan gaan we verder naar de... Top 11 moeten we dan inmiddels gaan. Want Argo staat voorlopig op die 11e plek als laatste. De Nederlandse ploeg dus die voorlopig de slechtste tijd heeft gereden. We krijgen nu wel weer een snellere tijd aan de finish. 22-24 sneller dan alle ploegen behalve Sky... Voorlopig dus de tweede tijd voor Katusha die nu zojuist over de finish komt. Daar in Forio voor en voorlopig de tweede tijd laat noteren. betekent natuurlijk dat Blanco van Cancelay en Argos allemaal weer een plekje gaan zakken. Op de tussentijden, daar zagen we een hele snelle tussentijd gereden worden door Lampre. Dat is toch ook een ploeg waar we naar gaan kijken. Vooral omdat zijn Michaelis Carponi in de gelederen hebben straks voor het algemeen klassement. En Lampre race slechts één seconde langzamer dan Sky. Dat kan nog een mooi duur wel gaan worden straks op de finish. Voorlopige tussenstand. Sky op de eerste plek. Katusha tweede. Vini Fantini derde. En Blanco, beste Nederlandse ploeg, op de vierde plek. Tom zei het al. Juventus kan vandaag kampioen worden in Italië. Het moet dan winnen van Palermo. En staat tien minuten voor tijd met 1-0 voor. In Italië trouwens nog een andere leuke wedstrijd. Lazio tegen Bologna staat 6-0. Eh, tien minuten voor tijd. Vijf doelpunten daarvan. Miroslav Kloze. Gaan wij naar de Amsterdam Arena. Daar is, uh, loopt al een tijdje rond uh, ja, Edwin Cornelissen. Uh, ja, een feestvarkje. Wat, wat gebeurt er allemaal daar op dit moment, Edwin? Ja, het, want ik sta op het, uh, op het podium waar dus zo dadelijk gehuldigd gaat worden. En daar wordt het publiek een beetje opgewarmd. Niet dat het nodig is met die heerlijke zon die schijnt natuurlijk. En als je dan zo kijkt vanaf dat podium, dan zie je op de achtergrond de arena liggen. En daarvoor een enorme mensenmassa die uh, in volle verwachting staat. Natuurlijk in afwachting van uh, de helden die uh, zo rond kwart voor vijf het podium zullen gaan uh, betreden. Ik zag daar in de verte de brug die leidt naar het arena-dek. Daar uh, kwamen de bussen al vanaf. En op een van die bussen zag ik volgens mij wat spelers die zich naar het dak hadden gemanoeuvreerd. Kortom, de spelers van Ajax die zijn in aantocht. Die moeten maar een heel klein stukje rijden met de bus. En dan komen ze terecht bij het podium waar ze zich zullen laten toezingen. Waar ze zich zullen laten toejuichen. En waar ongetwijfeld een heel groot feest zal gaan ontstaan. Je ziet uh, aan alles dat de euforie ook dit keer weer groot is. Mensen zijn uh, extatisch, mensen zwaaien met uh, vlaggen. Veel, uh, veel vlaggen met uh, vlag van Israël, uh, maar ook uh, de vlaggen van Ajax natuurlijk. En, uh, ja, er wordt uh, volop gezongen. André Hazes junior, Dreetje Hazes, ze mochten juist bloed, zweet en tranen tegen horen brengen. En dat werd uit volle borst meegezongen door die mensenmenigte. Het zal dadelijk ongetwijfeld nog luidruchtiger gaan worden op het moment dat Frank de Boer en zijn mannen het podium gaan betreden. En dan gaan ze het echte feestje vieren met uitzicht dus op de Amsterdam Arena. Dan gaan wij verder met AZ tegen Pax Vollen. Vanmiddag AZ ermee eens gaan. Een hele goede serie. Won met 4-0, maar liefst op weg naar die bekerfinale. Natuurlijk aanstaande donderdag tegen PSV. En nu ook nog stiekem uitzicht op Europees voetbal voor de playoff-tickets. Maar dat is al niet meer belangrijk, want omdat PSV officieus tweede is geworden, is AZ ook zeker geworden van Europees voetbal. Kortom, een hele mooie middag in Alkmaar. En een mooie opmaat naar die bekerfinale van de aanstaande donderdag. Arno Vermeulen praat erover met de coach van AZ, Gert-Jan Verbeek. Gertjan, gefeliciteerd. Je hebt Europees voetbal in handen. Hoe voelt dat? Ja. Euh, als je kijkt naar het totale seizoen. dan, dan is, het een, is het een beetje de, de slimme prijs. Hè, om op die manier Europees voetbal te halen. Maar euh, we kunnen het ook nog via de reguliere competitie doen. want we kunnen nog achter worden. Um, maar dat zal van heel erg belangrijk zijn hoe de BKVN geloopt. He, want als we de BKVN winnen, en waarom niet... dan, uh, dan is het geen uh, slim middenprijs, maar dan is het een echte prijs waar je ook gewoon voldoende recht op hebt. En uh, dit is een achterdeurtje als je vliezend finalist bent. Nou ja, daar kun je wat van vinden. Maar dat weet je van tevoren. Ehm... Um, ja, en of het de voordeel is dat dat nu al bekend is, weet ik niet. He, voor ons is het de zekerheid. Aan de andere kant weet je nu ook dat PSV vol uh, voor die beker kan gaan... omdat ze weten dat de tweede plaats in de pocket is. Ja, en dan hadden ze misschien op twee gedachten gehengd. Maar fijn, beker is beker. En uh, we hebben al een keer eerder verrast in deze bekerronde. Uh, halve finale, Ajax uit, had ook niemand uh, gedacht dat we zouden winnen. Uh, dus uh, ja, ik, ik ga toch wel uh, met een positief gevoel richting finale. En ik uh, ben er twee keer dichtbij geweest als speler één keer. Niet om te winnen, want we waren kansloos... Uh, en als assistent trainer. En nu ben ik dan hoofdtrainer een keer in de finale. En uh, drie keer in laten we het daar maar op houden. Dus uh, we gaan ook vol, uh, er vol in om, om te proberen die, die finale ook winnend af te sluiten. Hoe was uh, deze warming-up vanmiddag? Nou, ik vond uh, dat we heel moeizaam begonnen, net als uh, Zwolle. Ik denk dat het bij ons wat zat in, in de spanning. Hè? Van, van, van de laatste tuinwedstrijd. Uh, uh, bij Zwolle weet ik niet waar dat aan lag. Maar ik vond beide ploegen niet goed voetballen. heel slottig, uh, veel naar de verkeerde kleur. Uh, opbouwen, uh, weinig opbouw, veel lange ballen. Uh, Hots knots, in voetbal, zou Rob Jacobs uh, hebben gezegd. En uh, Na de 1-0 kwam er wel wat meer rust in ons spel. Ik denk dat we toen ook uh, een goede goal maakten 2-0. Ik denk dat we toen naar de deur drukken al naar de 3-0. Want daar was uh, op dat moment uh, zwolle rij voor. Dan weet je uh, dat de pauze uh, finesse kan zijn als je daar niet goed uitkomt. Nou, dat deden we wel. Kwamen we kwamen er wel goed uit. Alleen uh, Zwolle nam we het wel over. En toen kregen ze een paar goede, goede mogelijkheden. Een grote kans. Nou ja, die ging er niet in. Ik vond wel dat we daar ook heel erg uh, uh, grote bezinning toonden om die, die, die voorsprong vast te houden. En nou ja, toen het 3-0 viel uh, in een fase waarin Zwolle ook had kunnen scoren, En dan was het weer een wedstrijd geworden. Uh, ja, toen gaf Zwolle top. En, en toen hebben we denk ik het laatste kwartier we nog geprobeerd de publiek te vermaken, nog een goal gemaakt. En uh, hebben we het prima gedaan en, en, en ook uiteindelijk, uiteindelijk terecht gewonnen gert van Beek, waar hij Rob Jacobs zei, bedoelde hij Bert Jacobs... en dan zet hij toch twee jokers in. Um, we gaan door met RKC tegen Vitesse. En met name de nederlaag voor Vitesse daar in Waalwijk. Het werd 3-2. zal toch een tikkie zijn. Ja, de ploeg van uh, Fred Rutte ging daarheen met hoge verwachtingen. Kwam al snel op een 2-0 achterstand. Kwam nog terug tot 2-2. Toen RKC met 10 man verder moest naar een rode kaart voor Bukari. Maar uiteindelijk werd het dus 3-2 in Waalwijk. RKC is veilig. Maar Vitesse kan de tweede plaats vergeten... en richt zich nu op de play-offs voor... nee, op, de, op het Europa League, want daarvoor heeft hij nu een ticket bemachtigd. Jan Rolfs in gesprek met de trainer van Vitesse, Fred Rutte. Fred, wat was er mis allemaal vanmiddag? Vertel me eens, wat was er goed? Weinig. Ja, dat, dat klopt. Ja, dit, dit zijn, van dit soort wedstrijden, ja, dan moet je... dan moet je eigenlijk voor mannen. En als je zo begint, heel de duelletjes... Ja, op alle fronten werden we daar, uh, zeker op fysieke, werden we, werden we afgetroefd. En dan krijg je de wedstrijd, krijg je volgens mij nog een beetje in de handen ook, na rust. En als je dit soort fouten maakt, ja, dan, dan blijf je er weer achteraan hobbelen. En dan, uh, dan verdien je denk ik ook niet meer. Was er nog een diep geloof bij jullie voor die tweede plek? Nou ja, ik heb dit hele seizoen, uh, in ieder geval vanaf de winterstop, heb ik, uh, heb ik het voorgehouden dat dit absoluut mogelijk was. Nou ja, goed, het was mogelijk, maar wij, uh, misschien zijn we niet goed genoeg hè, daarvoor. Is dat de conclusie? Nou, je kan wel een conclusie trekken. En dat is namelijk dat je, ja, als je echt mee wil gaan doen, zeg maar om plaatsen om de Champions League, ja, dan, uh, dan denk ik dat wij in niveau uh, nog wel wat moeten pakken, denk ik, ja. Fred Rutte kort en krachtig vandaag na het verlies dus van Vitesse bij RKC. Vitesse dus definitief richting Europa League. De voorronders daarvan de motocross. Dan weer MX2, Sebastian Timmerman met die Nederlandse winnaar. Hè? Met Jeffrey Herlings op zijn 450cc, 4 KTM-machine. Dat merk dat toonaangevend is in de motocrosswereld, Rijdt voor het toonaangevende team van Stefan Everts Die werd tien keer wereldkampioen, de Belg, in zijn carrière. En Herlings kunnen we toch eigenlijk nu al wel zeggen... als hij fit blijft dit seizoen en als hij geen blessures dus oploopt... gaat hij op weg naar zijn tweede wereldtitel in zijn carrière. Vorig jaar werd hij wereldkampioen in deze klasse. De opstapklasse wordt het wel eens genoemd. De MX2-klasse, de op één na belangrijkste klasse in de motocross de crosswereld. Maar Herlings is uh, toonaangevend. Hij kon zich in deze tweede manche een paar foutjes veroorloven. Ging dus uh, in ieder geval één keer onderuit. En één keer uh, liep de motorfiets als het ware een beetje vast in een van de diepe groeven, groeven op dat circuit in uh, Aigueda. Maar Herlings heeft al uh, uitgebreid de tijd genomen om het uh, publiek te bedanken. Er zijn wat Nederlandse fans, zagen we, aan uh, de rood-wit-blauwe vlaggen met zijn naam daarop geschilderd. Jeffrey Herlings. En hij gaat dus uh, uh, verder met zijn winning streak, om het maar in het uh, Engels te zeggen. Alle manches waar Herlings dit seizoen startte, won die ook. Of het nou een manche was in het Open Nederlands kampioenschap... of in een manche meetalend om de wereldtitel in een Grand Prix. Hij won alle manches. En ook deze twaalfde manche meetalend dus om de wereldtitel... gaat Jeffrey Herlings winnend afsluiten. Daarachter ligt Ferris nog steeds op de tweede plaats. Tic Shea ligt derde. En Koldov heeft daar een beetje moeten afhaken, lijkt het. Want hij zag zijn achterstand op Tic net wat weer oplopen. Ligt op de vierde plaats. Herlings is er bijna. Rijdt langs de pits. Nu moet hij nog een paar bochten afleggen. En dan komt hij langs het gedeelte waar de man klaar staat Met de zwart-wit geblokte vlag. Daar komt hij nu overheen gesprongen. Over de bult die daarbij hoort. Met de armen los. Jeffrey Herlings wint ook de twaalfde manche van dit Grand Prix seizoen. Als het zo doorgaat, gaat hij in augustus in Tsjechië... of misschien wel de Grand Prix daarna, half augustus in België... gaat hij de tweede wereldtitel voor zich opeisen. Als hij in ieder geval dus fit blijft. En als hij geen blessures oploopt... Ook deze manche in Portugal weet hij te winnen. Ferris, Tixier en Koldenhoff zien we nog niet in de buurt bij de finish. En Herlings die kijkt alles even eventjes opzij richting het finishgedeelte. Of hij kan zien wie daar tweede gaat worden in deze manche. En waar Koldenhoff uh, uh, precies uithangt. Ik denk dat Koldenhoff vierde gaat worden achter Ferris en Tixier. Herlings die wordt gelijk al geïnterviewd door uh, de televisie van Portugal. Hij wint dus ook deze manche, de tweede manche en de Grand Prix van Portugal. Zes Grand Prix's gereden dit seizoen. En Jeffrey Ehrlings heeft ze alle zes gewonnen. En Sebastian Timmerman kon ons gelukkig horen tussen de ronkende motoren. Maar geldt dat ook tussen die juichende supporters voor Edwin Cornelissen? Edwin, kom er maar in. Ja, ik hoop dat je op mij kan horen hoor inderdaad een enorm kabaal met uh, Danny de Munk die, uh, die optreedt voor die Mensenzee. En zojuist uh, sprong hij over het podium en zag je de grote mensenmenigte ook springend staan op uh, dat veld vlak, vlak bij de arena waar het podium is geposteerd en waar we dus in afwachting zijn, van de spelers van Ajax. De bus arriveerde zojuist en we zagen inderdaad uh, ik zie die, die allemaal uit de daken van uh, de bus uh, staken. En uh, ze staan op het punt om zo dadelijk het podium te gaan betreden. Ze moeten nog even de trap op en, dan kunnen ze zich gaan tonen aan die mensenmenigte. Kunnen ze de schaal laten zien die dan opnieuw is veroverd. En dan zal het ongetwijfeld nog luider, nog meer lawaai zijn in Amsterdam. Ik ben benieuwd trouwens, hoe het is bij Joris van der Kerkhoff. Want die staat te midden van die supporters. Hè. Ik heb een beetje de rust, voor zover dat kan, een beetje de rust gezocht, uh, zo dicht mogelijk tegen het uh, stadion aan. Daar galmt uh, Danny de Munk ook nog wel een beetje terug van het stadion, uh, terug over al die duizenden mensen. Maar hier zijn de mensen, oh je zingt gewoon mee. Ja tuurlijk, dan hoort dat zo verdomd. Hoe kan dat nou, zo verdomd alleen met duizenden mensen bij elkaar? Zo gaat het nummer helemaal. Je zing je altijd mee. Wat zou dan een beter nummer zijn eigenlijk nu voor het kampioenschap van Ajax? Met z'n allen, met z'n zingen wij van harte gefeliciteerd. Zo hoort het dan. En dat tussendoor niet alleen maar mannen, maar ook een paar vrouwen. Hallo. Hoi. Daar gaat het zo gebeuren, kun je er iets van zien denk je zo? Ja hoor, kijk op het scherm. Wat is die uh, breed geworden, die Danny de Munk? Ja, doe je. wel mee hoor. Ah ja, Groetjes uit de Zem. Sorry? Groetjes uit de Zem. Oké, de Nederland. Stad! En was u hier vorig jaar ook bij? Nee, helaas niet. Het is wel, wel dat de F-site die, die het doen, hè? Dat staat erop, ja. F-site Amsterdam. Ja, wij, wij doen het wel even ja. met onze jongens allemaal hier ook. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar je kunt hier eigenlijk niks echt meemaken. Nou, het is wel jammer. Ook jammer dat die busjes er staan. En ze staan net ook bij die schermen. Je kan het net niet lekker zien. Dat zijn de busjes van de ME. Die staan zo voor de schermen die er zijn. Schermen die bij de Heineken Music Hall staan. Schermen die aan de kant staan van het winkelcentrum. En daartussendoor heel veel andere politieagenten ook. Maar ook heel veel mensen met, met Ajax-shirtjes aan. En opvallend genoeg, toch ook nog heel veel mensen die geen Ajax kleding aan hebben, maar wel supporter zijn. En als ik heel goed naar het podium kijk Edwin, dan ben jij er in ieder geval zo één. Oh ja, is dat zo? Ja, op het podium is het uh, nog steeds een enorm kabaal. En ik merk wel dat de spanning wat toe begint te nemen, want er zijn wat mensen heen en weer aan het lopen. Ik zag uh, de vers van Ajax arriveren. Ik zag een dame met bloemen, dat is over het algemeen een goed teken. Kortom, de spelers die uh, staan op het punt om een uh, opwachting te maken. Die moeten nog even een trappetje op. Dan kunnen ze zich inderdaad gaan presenteren aan het uh, publiek. Terwijl hier uh, weer een echte Amsterdamse klassieker tegen horen wordt gebracht door, uh, door Danny de Bur. Weet het publiek toch aardig te bespelen moet je zeggen. Maar het is ongetwijfeld niks vergeleken met het kabaal. Wat we zo dadelijk gaan horen als uh, de spelers van Ajax uh, het podium gaan uh, betreden. En dan ben ik benieuwd wie uh, daar met de schaal in de handen als eerste zich gaat presenteren aan de publiek. Of dat de trainer wordt Frank de Boer, of dat het aanvoerder wordt Jong Of wellicht toch een van de andere spelers, dat is nog even de vraag. Maar ongetwijfeld zullen ze er met z'n allen een heel mooi feestje van gaan maken. Ze zijn er natuurlijk gewend van de afgelopen twee jaar. Toen was het ook al zo euforisch bij de Amsterdam Arena en ook eerder bij het Museumplein. Hoewel, toen liepen we het ook behoorlijk uit de hand. En dat was ook de reden waarom die hier bij, uh, bij de Arena terecht zijn gekomen. En het wachten is op het moment dat er opnieuw een groot feest kan gaan, uh, gaan losbarsten. Ik moet zeggen, het is weer als wat anders. We zijn gewend om uh, de huldiging meestal wat later op de middag te hebben, begin van de avond. Nu is het eigenlijk nog uh, best wel vroeg. En je merkt dat dus dat een hoop mensen rechtstreeks vanuit het stadion gelijk naar uh, het veld zijn gegaan. En het zich uh, gemakkelijk hebben gemaakt. Even wat te drinken hebben genomen. Ik gok een biertje. In afwachting dus van uh, de spelers. En uh, ja, voor zover ik het hier kan zien, is de sfeer op het best. Is dat ook jouw conclusie, Joris? Ik zie vooral heel veel mensen met heel veel verschillende tatoeages... tussen al de Ajax-shirtjes door. Is het een Ajax-tatoeage die je daar hebt? Nee, dat is geen Ajax-tatoeage. Er zit wel een Ajax-shirt omheen. Wat is het? Sorry? Wat is het? Het dat, dat, uh, zijn mijn dochters. Ajax, Jacques, zijn we er klaar voor? Dus geen aardtotelage, nog niet. Nee. Maar er uh, kunnen wel drie sterren bij komen uh, dat ze drie keer achter elkaar kampioen geworden zijn. Uiteraard, uiteraard. Wat niks kan nog komen. Hebben ze ook goed gespeeld dit jaar? Ja, anders word je geen kampioen toch? Is dat zo? Vind ik wel. Oké, okay. volgens mij wordt het nu... alles ja, moet je Eindhoven vragen. Die gaan er ook wat een en ander van te weten. Ja, daar zeiden ze vandaag van uh, dat zij iets minder fout hebben gemaakt. Uh, dat jullie iets minder fout hebben gemaakt dan in Eindhoven. Nou, we gaan weer 200 meter die kant op. De zon schijnt op de schaal. Ja. En uh, op jou, Edwin, bijna. Nou ja, ik sta nog net in een klein plekje uh, in de schaduw. Maar het scheelt niet veel, inderdaad. En uh, ja, het is natuurlijk een prachtig weer voor een feestje. Prachtig weer voor uh, een huldiging van Ajax. Ik zie ook her en her in het publiek wat, uh, wat vuurwerk ontstoken. Worden en uh, de klinken ook wat, uh, wat knallen, en er wordt nu afgeteld hè, naar het moment dat, uh, dat de spelers en dat Frank de Boer zich uh, zullen tonen aan het uh, publiek. We hebben ze allemaal eerder gehoord vandaag, natuurlijk en direct na de wedstrijd tegen Willem II. Er is veel trots bij uh, de selectie dat het toch weer is gelukt. Terwijl ik nu zie dat het uh, publiek allemaal uh, de sjaaltjes uh, met uh, daarop Ajax Amsterdam, Ajax kampioen en de 32 hè, van de 32e titel omhoog steekt. Ik zie hier die namaakschalen allemaal de lucht in steken en iedereen dijnt mee op Quezera, Sera. Terwijl we natuurlijk wachten op het moment dat de selectie dat ook zelf kan zien vanaf dit podium. Dit grote podium dat de afgelopen jaren vaak is opgebouwd dus om Ajax te huldigen. Daar zie ik de voorlichter van Ajax aankomen met achter hem Frank de Boer. Frank de Boer heeft niet de schalenzanden zo te zien. Nog niet echt zichtbaar voor het publiek, maar uh, het gaat zo dadelijk gebeuren. Sim de Jong die dient een beetje mee op de muziek van Kessier -sí Acerra. -sí die vermaakt zich nu op, op haar best. En uh, ja, Frank de Boer die vraagt nog eventjes hoe gaan we het doen? Hoe moeten we opkomen? Worden de aangekondigd? Of hoe gaat dat? Nou, Frank de Poer kijkt wat bedenkelijk, wat ergelijk, zoals hij ook wel eens kan kijken als het in de wedstrijd niet zo goed gaat. Maar dit gaat vast een feestje worden hoor. Dadelijk wordt hij stralend op het podium verwacht. En de selectie die staat daar verder achter hem. Ik zie ook de assistent-trainer staan. En die Spijkerman, Dennis Bergkamp. Allemaal natuurlijk blij met uh, dat kampioenschap. Dat echt wordt gevierd als een teamprestatie, een teamkampioenschap. Dat is wat uh, Frank de Poer steeds willen uitdagen. We hebben hem met z'n allen gedaan. En daar gaan we dan, daar komt hij dan hoort het publiek, als Frank de Boer zijn opwachting gaat maken. Hij staat nog niet op het podium, hij staat nog niet op het podium. Maar daar komt hij in de verte dan aan. En heeft hij ook de schaal in zijn handen. Hij is er nog steeds niet hoor. Even kijken. Ja, het wachten is hè, op Frank de Boer. Het is alsof de meester het publiek nog net iets luider wil laten juichen. En hoor dit kabaal, hoor dat lawaai. De mensen gaan nu al uit hun dak. En Frank de Boer nog steeds niet te zien op het podium. Dus we wachten af. Hij, uh, hij neemt er de tijd voor. Mensen hebben allemaal de telefoons in aanslag om het moment vast te leggen dat de selecties dadelijk juichend op dat podium zal staan. Ah, daar is Frank de Boer, achter het podium. Maar hij moet, hij moet er even aangekondigd gaan worden natuurlijk. Is horen wat er gezegd wordt op het podium. En daar komt Dennis Bergkamp dan naar voren. Dat is verrassend, met uh, de schaal in de handen. Dennis Bergkamp, toch wel een clubicoon van Ajax natuurlijk. Met naast hem Hennie Spijkerman. En uh, ja, dat, is, dat is natuurlijk een beetje symbool voor uh, de trainersstaf van Ajax... die uh, dit mede met Frank de Boer heeft gedaan. Dennis Bergkamp met de schaal in de handen. En wie krijgen we dan? We krijgen van de keepers... De schaal omhoog houden en zo komen alle spelers straks één voor één naar voren. <tieden> Laten we horen hoe de speakers één voor gaan aankondigen. Die heeft die schaal weer even in de handen. Toont hij aan het publiek. Het publiek begint te springen. En toont de kartonnen versie van de schaal aan de spelers om te laten zien dat, uh, dat ze één gezamenlijk doel hadden dit seizoen. De titel. En uh, dat wordt dus gevierd. Er wordt gedanst met de schaal. Er wordt gefeest met de schaal. En alle spelers en alle trainers die hebben rug nummer 32. Natuurlijk refererend aan uh, die 32e titel van Ajax. Het is Als Victor Fischer is met de, de schaal en die toont aan het publiek. En die wil hem wel op het publiek ingooien lijkt het wel. Maar dat zou ik maar niet doen, daar is dat ding te kostbaar voor. En zo gaat schaal van hand tot hand. Joris is het genieten daar in het publiek in het publiek kunnen het nauwelijks zien, ja, op de schermen in ieder geval, maar ze kunnen, doordat er veel rode rookwolken boven het publiek hangen, kunnen ze het wat dat betreft niet goed zien en uh, slaat het ook een beetje op de keel. Niet alleen van de mensen, maar ook van mij. En zo, uh, ze kunnen wel zien dat iedereen, zoals jij net omschreef, de schermen, de, de, de, de kampioenschaal omhoog houdt. Daaraan straks uiteraard verder uitgebreid bij die Amsterdam Arena... waar de 32e landstitel van Ajax wordt gevierd in Italië. De 31e landstitel voor Juventus. Zij wonnen met 1-0 van Palermo en zijn door Napoli niet meer te achterhalen. 31e keer landskampioen in Italië, Juventus. En lijn. op één.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 Dit is Radio 1.